Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De ontvoerde Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw zijn aangekomen in New York... en overgebracht naar een gevangenis in Brooklyn. Gisteravond laat landde het vliegtuig waarin ze zaten. Het Witte Huis heeft een korte video vrijgegeven... waarin te zien is dat Maduro geboeid wordt begeleid... bij de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DIA. Daarna zou hij zijn overgebracht naar de gevangenis. Maduro werd gisteren door de VS gevangen genomen... tijdens een militaire operatie in Venezuela. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor drugsterrorisme. Bij de actie gisteren, de Amerikaanse aanval... zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen. Naast militairen ook burgers, schrijven Amerikaanse media. President Trump zei gisteren dat er geen Amerikaanse soldaten waren omgekomen. Hij suggereerde wel dat er enkele militairen gewond waren geraakt. Luchtvaartmaatschappijen kunnen weer vliegen op de Caribische eilanden... als Aruba, Bonaire en Curaçao. De Amerikaanse minister van Transport zegt dat het luchtruim weer open is... na de aanval van gisteren. KLM gaat vandaag weer vliegen naar de Antillen... en ook Tui en Corendon willen dat doen. Eind van de ochtend staan de eerste vluchten gepland. In Beneden-Leeuwen in Gelderland is gisteravond een klopjacht geweest... op een man die zijn vrouw zou hebben mishandeld en bedreigd. Hij sloeg op de vlucht en crashte met zijn auto in de buurt van een tankstation na een achtervolging door de politie. Hij ging er daarna rennend vandoor en is niet meer gevonden. Het KNMI heeft de waarschuwing voor gladheid uitgebreid. Eerst gold code geel tot morgenochtend. Dat is verlengd tot dinsdagochtend, want ook morgen kan het nog de hele dag glad zijn. De temperaturen liggen morgen onder nul en er kan dan af en toe nog wat sneeuw vallen. Het weer vandaag, ook winterse buien en soms sneeuwt het flink door. Aan de kust een mix van regen en sneeuw en ook wat zon. Het is 0 tot 4 graden en ook vandaag kan het de hele dag glad blijven. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Goed vandaag draai de knop maar zachtjes rond. Dit is zand.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 Een glimlach op je gezicht Het is een dag voor dromen Waar alles weer mag stromen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 langs de kuiten sliert Van de meisjes in het park Haalt des tuinmans grote hark Dode bladeren bij elkaar En de bomen zuchten zwaar Onder winter strenge hand En de krant meldt brand of brand Als het heelal naar het spot geurt En je alle opa neurt Een oud liedje in zijn baard Over het hoekje bij den haard En je winterteen heeft net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 van the als Binnen is warmte, de kaarsen gaan aan. Een nieuw begin, een frisse baan.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 Koffie, koffie, lekker bakken koffie. Wat op de mens daar van ons? Oud-Hollandse hit, het nieuwe jaar.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 De oude hits van vroeger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 Pas was de Saar verlaten door onze Saar-soldaten, of het Rode Kruis tracht even daadwerkelijk hulp te geven, waar blanken tegen zwarten Geneve blijven tarten. De marchaussee van Os sliep niet zolang er iemand losliep die brandstichtte en moorde en in de cel thuis hoorde. Zo ging het oude jaar voorbij en optimistisch zingen wij.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan?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 Ontrooien bent zijn jou het allermooiste.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 CfM Zandvoort, lokaal omroepen vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende dame is Hedrika Elisabeth Janssen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort op 21 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiestennaam Zwarte Riek. En had als bijnaam de Jordaanprinses. En u hoort er nu. Zwarte Riek met alle apies in de artis. En dat vind ik nou echt een toepasselijk nummer voor hem. Ria Valk, Luistert u maar. Alle apies in de artis werken op me omen heen. Op m'n omen heen. Op omen heen. Alle apies in de artis werken op m'n omen heen. Moet me wel stabiliseer. Sinds ik in artis weer geweest kan ik niet... Ik wel zeker. Ze vrouw piek zou je erop vieren Daar zit een oude simpel. Zee met vindeste dineren. Als ik om me hem bekijk, had daar een wind toch gelijk.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 Zijn is een herinnering zoals op zo maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in vol.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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt. marie Lee.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 Pita con la puerta le cerú el corazón. Y nuestro bien Pepito yuenus sabe ca Delante de la puerta donde vivo su amor, Pepito implora suspirando en su dolor. Dit is ZFM. Hier, gooien het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreden. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.